Even na te denken. Was het nou de first time dat Albert Jan en Maurice samen programma deden? Nou, uh, voor het eerst, ja. Volgens mij wel. Maar niet voor het laatst. dat nee, nee, okay. ze in ieder geval in de het heeft gevoel dat hij en je bent weer heel wat wijzer geworden, hè? Chill jongen. Weet je, heb je, weet je wat een crossfade is? Een crossfade? Ja, dat is een. Het dat dat ene plaatje wegdraaien, het andere weer indraaien. Het is ongelooflijk. Oké, okay, maar het ging goed hoor. Ja, ik ben ja, we, tevreden. Ik moet nog een beetje oefenen, maar zit eraan te komen. Volgende week gaat het vast dus zeker beter. fm Voor Zandvoort en de regio.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 Schaatsnieuws zit er weer aan te komen. Oké, okay, ja. Het schaatsweer komt er weer aan. Het dus wordt weer kouder. Blijven luisteren. Genoeg reden om de komende drie uur lekker naar ZFM... vanaf het Gasheftplein live te luisteren. En om half drie het weerbericht. Nou, ik weet al een beetje waar het over gaat hoor, zo Ja. Duidelijk. ja? When the rain begins to vol. <laughs> Heel goed, ja, dat is ook de tweede plaats van vanmiddag bij Zalvert op zaterdag... German Jackson en Pia Sadora.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 Willem Harar. Willem, welkom in de studio. Dankjewel. Het Open Zandvoort Kampioenschap Garnalenpellen. Ja, volgende week zaterdag uh, 30 oktober gaat dat plaatsvinden. Uh, zoals jullie uh, wel weten, de vrienden van Oomstee zijn altijd in voor uh, dingetjes te organiseren. We ja. kennen intussen ook onze krant die we maken. En daar hadden we in opgenomen het, uh, in de agenda het kampioenschap Garnalenpellen. En dat is uh, intussen een enorm succes aan het worden, want... Uh, we krijgen zoveel aanmeldingen, het is onvoorstelbaar. En we kunnen uiteraard nog steeds mensen erbij gebruiken. Ja, Willem, maar... hoeveel aanmeldingen zijn er nu binnen? Hebben we jullie? We hebben op dit moment al 41 aanmeldingen. 41? 41, jeetje. Oké, okay, dus jullie gaan de Oomstij uitbreiden, denk ik. Dan. Uh, we gaan uitbreiden, <laughs> dat, is, dat is wel nodig. Ja. Dat is absoluut nodig. Uh, we zullen naar de achterkant moeten uitbreiden. Anders kunnen we al die mensen niet eens kwijt. Zo geweldig.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 op dat moment het meeste gewicht bij elkaar hebben gepeld. Maar dat, dat zegt, ja oké, okay, een gewicht en, en, en schoon pellen, dus er wordt wel het gewicht gelegd hè, bij de jury. Er moet uh, een deskundige ja, jury zijn deskundige natuurlijk. deskundige jury. We hebben daar natuurlijk onze voorzitter weer voor. Oké. Okay. Uh, Gerard Borst, die heeft zich vrijwillig aangemeld als jurylid. En niemand was uh, tegen? Nee, niemand was tegen. <lacht> Gerard <lacht> zelf... Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Gerard? <lacht> bent verplicht aangesteld. Oké. Okay, uh, als jullie <lacht> wel weten, uh, jullie komen Gerard ook regelmatig tegen, zelf regelmatig als een garnaal. Nou, ja. wie kan dat beter cureren? <lacht>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 Oké, okay, nou, nou je bent aardig bij stem. Ben je klaar voor uh, vanavond? Ik ben zeker klaar voor vanavond, vanavond hebben we natuurlijk karaoke. En niet alleen karaoke bij Oomestee, maar we hebben ook tevens een tappersavond. Uh, de tappers is uh, bereid uh, door onze uh, Spaanse vriend uh, Marcel. Die is al drie dagen aan het koken en aan het doen. En vanmiddag is hij ook nog volop bezig. En de tappers wordt vanavond dus uh, uitgedeeld in Café Oomestee tijdens de karaoke. Jongen, jongen, dit ja. is elke, elke week raak hè? Café in Oomsteyn. Ja, dus ja. is altijd wat te beleven bij café Oomsteyn. Goed, hebben we nog wat vergeten. Inschrijven kan tot en met dinsdag vanavond karaoke. Wat, Hoe wat kost dat? Oh, oh ja, 5 euro he. was het? Zijn er twee, twee consumpties of drie? Wat is Wij doen er drie. Wij doen er drie. Hier staat wij doen er drie. Bij mijn pizza drie consumpties. Oké. Okay. Nou, en vanavond karaoke. Hoe laat ah, begint dat? Dat begint om 9 uur. Om 9 uur. Nou jongens, waren verder nog iets kwijt?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 De kust de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in bos feesten krijgen, en van eten slechts nog zwijgen, als ze zat zijn en voorbij. dan weer rustig slapen gaan. De Zeemse kust, waarin ieder onbewust in het tuin wat aangesproken. Waar de ketting is gebroken, en alle schepen zijn verbaasd, maar er is niets aan de hand.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 Maar het is zoals het gaat hier aan de kust. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Lekere muziek uit de jaren 80 bij CfM Zandvoort op de radio. Zandvoort op zaterdag, Joris Chilai met The Clamors Live. En als ik zo op het klokje voor mij kijk, is het half drie. En dat betekent tijd voor het weerbericht. Lex van en Horen heeft even een aantal weken vrij. Maar in december komt hij weer gewoon helemaal live terug. Daarvoor in de plaats, Albert-Jan Vos. Ja, na veel bloed, zweet en tranen is het weer Gaan we een rondwege plaatje van maken. Gelukt.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 Dan kan hij gewoon weer even mee, met, de, met de borrel meedoen. In plaats, plaats van barbecue. Nou, dat vind ik wel een goed idee eigenlijk. Wordt niet gebarbecued. Wordt niet gebarbecued. Dus uh, dat slaan we eventjes over. Meneer van Dam. Dan weet je dat. <laughs> Oké. Okay. Door met de muziek. Is er dadelijk weer meer berichtgeving. geven. Ik ben Salford op zaterdag. Hier is Cool in the Gang. En get down on it.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 Skin and how it mixes in with mine.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 Oké, okay, nou dat ieder... is weer een hoop die ik heb. Dat is in ieder geval goed. <laughs> Onroerend goed. Ja, en de worstwaarde van mijn huis blijft ook hetzelfde. Hetzelfde? Ja, of met 1% omhoog. maar. N Nog steeds een miljoen. Steeds okay. een miljoen. <laughs> Kijk, dat bedoelen we. <laughs> Niet verder mijn vertellen. vriend, mijn vriend. Albert Jan Vos. <laughs> Lekkere muziek op de zaterdagmiddag. Bij Softop Zaterdag. Hier is Kim Wells met de single Four Letter Words.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 Ja, Albert Jouw Vos had een uh, goede plaat uitgekozen. Juist, Kim Wild en de four letter word. Hoe kom je erop? Geweldig. Ja, ik wist dat jij hem goed vond. Dat ja, was lekker. En daarachteraan uh, hoorde je en in 22. Nou, we zijn helemaal blij, want uh, mijn koptelefoon doet het weer. Heb je hem gerepareerd, Maurice? Tuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, hé, hey, we hebben helemaal, techneut, helemaal he? nog geen uitval gekregen aan, uh, aan mijn cool, rechteroor. Wat een hè? Helemaal goed. Dat vind ik ook wel weer, hoor. Nee, doe je goed. Ik ben er wel ja. blauw van, hoor.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 Op een zaterdagmiddag, een regenachtige zaterdagmiddag, haal de radio gewoon lekker aan op CFM. En geniet van de muziek en informatie bij Salverd op zaterdag.